De schilderijen die tien jaar zijn opgedoken in Oekraïne. Ze zijn volgens het museum in handen van extreemrechtse nationalistische strijders... die de kunstwerken te koop aanbieden. Het gaat om 24 werken van Nederlandse schilders... die bij elkaar enkele miljoenen waard zijn. Mensen met een betalingsachterstand zeggen dat ze die vooral hebben opgelopen... door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten. Deze posten worden bijna twee keer zo vaak genoemd als drie jaar geleden. Staat in een rapport van het Nibud... De organisatie zegt dat hoogreige bijdragen in de zorg en hogere huren... het gevolg zijn van overheidsbeleid. In Frankrijk heeft het Front National van Marine Le Pen... de eerste ronde gewonnen van de regionale verkiezingen. De uiterstrechtse partij heeft ongeveer 28 van de stemmen gekregen. Tweede partij is de centrumrechtse partij van oud-president Sarkozy... derde de PS van president Hollande. Volgende week zondag is de tweede ronde. Socialisten doen dan in twee regio's... waar het Front National zo'n 40 van de stemmen kreeg niet mee... Ze hopen dat hun kiezers centrumrechts gaan stemmen om Le Pen de voet dwars te zetten. Na 16 jaar zijn de socialisten in Venezuela hun macht kwijt. De oppositie bij de parlementsverkiezingen zeker 99 van de 167 zetels gewonnen. President Maduro heeft zijn nederlaag inmiddels erkend. In de straten van de hoofdstad Caracas werd na het bekend worden van de uitslag feestgevierd. Vorige maand verloor links ook al de macht in Argentinië. Uitgeverijen proberen op alle manieren... de handel in tweedehands e-books tegen te gaan... ook al heeft de rechter bepaald... dat ze voorlopig nog niet mogen worden verkocht. Wie via Marktplaats een gelezen e-book wil doorverkopen... krijgt automatisch een mail van Stichting Brein. Die dreigt namens de uitgevers met een boete van duizenden euro's... of een gevangenisstraf van zes maanden. Het weer vanochtend plaatselijk kans op een bui... vanmiddag overal droog en af en toe zon. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen eerst zon, in de middag regen... Ook dan 12 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk door de regen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij 1brugge 24 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 12 kilometer. A7 horen richting Zaandam bij Weiderwormer, 14 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Kastrikum, 9 kilometer file. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Hoograven... 8 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken open. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein... 16 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor knooppunt Gorkum... 17 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is afgesloten. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Wadenooien, 15 kilometer. Na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Knopend Ketelplein, 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En verderop bij Knopend Gouwe nog eens 11 kilometer. A27 Almere richting Utrecht. Bij Bilthoven, 25 kilometer na een ongeluk. En op de N247 Horen richting Amsterdam bij Broek in Waterland, 5 kilometer.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 Met Men Nu, de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dit is 25 jaar ZFM.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 around me, then you put your charms around me, We stare into each other's eyes, and what you see is no surprise, got a feeling most of a treasure, and a love so deeply Zaterdagmiddag bij CFM Noorder Felix en Ain't Nobody. En hier is Eric Clapton en Leila. Jodin Erik Clapton en Leila. En wil je trouwens meekijken in de studio aan de Tolweg 10 Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl Of download de ZFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek op ZFM Zalvoort. Je kan 24 uur per dag luisteren naar ZFM. En vanmiddag een speciale uitzending, Albert-Jan. Want we hebben een gast in de studio. Klopt.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 Juist. Uh, ik weet dat jij op een gegeven moment spraken met elkaar in de kerkstraat en toen was je met Geno aan het wandelen en toen vroeg ik aan jou van wat ben je aan het doen? Hij zegt nou ik, uh, ik, uh, ik heb mij het lot van Geno aangetrokken en ik uh, wandel veel met Geno. Zo kwamen wij toch met elkaar aan, aan de praat. Dat klopt ja. Dus en toen, ik, toen die associatie was gelijk naar jou gelegd, uh, toen heb ik het artikel gelezen. Uh, er is inmiddels zelfs een uh, petitie voor Geno uh, gestart met meer dan 10.000 uh,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 Uh, voor Geno, buiten dat op een mail iemand uit Zwitserland, iemand uit Oostenrijk en iemand uit Canada gemeld heeft. Dus ja. Jij had niet verwacht dat het zo'n zo publiciteit zou krijgen. Hè? Toen de handtekeningactie uh, begon, was ik al blij met 50 handtekeningen uit Zandvoort. Ja. Uh, hoe is nu de, de, de, de, de, de. Ja, klinkt een beetje gek. De status van Geno? Waar, waar, hoe, hoe, wat is bepalend voor de toekomst van Geno? Of wie uh, trainbaar is.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 Want uh, ja, uh, jij bent ook met Jano op reis geweest, toch? We spraken elkaar een keer. Dat geeft dus even aan hoe innig jij met Jano om bent gegaan. Je bedoelt de reis naar België? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja Jano was op een bepaald moment geplaatst in België. En dat was een, uh, een moeilijke situatie. Ja.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 Ja. Maar inmiddels beschik ik ook over een andere plek in, in het noorden van het land. Dus stel nou, stel dat dit toch men wijs wordt in de zin van Jano naar Albert toe. Hm. Dan is hij hartstikke welkom en dan verlaat ik wel zandvoort hoor. Ja, maar zo'n hond verdient ook de ruimte. Hè? Ik bedoel, okay. dit is ook, dat, in het belang van de hond zeg je dit nu ook. Ja, ja, ja. En dat, dat welzijn van die hond is toch ook uh, heel erg belangrijk. Klopt. Um, mijn vraag is, wil je ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Geno? Op korte termijn en op lange termijn? Graag. Graag. En dan, dan volgen wij het traject ook. En ik hoop, we hopen met z'n allen, zoals we hier zitten, dat het voor Geno, want daar gaat het om, ja. dat, dat die een goede toekomst krijgt. Dankjewel. Zijn we nog wat vergeten? Wat mij betreft is het oké okay zo. Oké. Okay. Albert, hartstikke bedankt dat je bent geweest. En ik weet dat je de dieren een heel hard, warm hart toedraagt. Met name Geno. Dank je wel. Ga je goed. Dank je wel, Albert. En uh, inderdaad, heel veel succes met Jano. Zometeen het CFM weerbericht. Krijg je om half drie bij CFM. Maar eerst deze.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 to be nobody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 that we het united kingdom in a very very much better state than when we came here jaar and a half years ago GFM. GFM. al 25 jaar live in Zandvoort Ja, we doen dit even alsof het zomer is hè, met deze single van Nicky Jem Hier is El Perdon Ah die mes sie verdad Sieron no que estoy Esto te casando, te Cuéntame, tu despedida para mi fue dura. ¿Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Esta En dat betekent inderdaad de tijd voor Joop van voor de, de voetbalwedstrijd van vandaag. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag luisteraars en de heren in de studio. Ja, waar was zojuist Zandvoort op 1-0 gekomen, terwijl, terwijl jij dus de plaat afkondigde, schoorde Koen Magielsen. Hij, het was een interceptie, hij kon alleen doorgaan en de keeper omzeilen en Zandvoort blijft met 1-0. Het is winter...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 Op dit moment in de competitie op twee uh, naar de onderste plaats staat, dus de derde van onderen. Met negen uh, punten. En Sandvoort staat uh, tweede. En die moet uh, natuurlijk winnen om in het spoor van buitenvelden te kunnen blijven. Om te kijken of we uh, alsnog uh, het einde van het seizoen ergens een mooi feestje kunnen maken. Dat is natuurlijk afwachten. Ik, uh, ik heb er mijn glazen bol uh, opgepoetst, maar die blijft troebel. Ik kan het nog steeds niet zien. Sandvoort, uh, dat, uh, dat uh, uh, de ambitie heeft om terug te gaan naar die tweede klasse, het is hetzelfde. hetzelfde. De eerste klasse Maar ja, dat is, uh, zal waarschijnlijk een geldcressie zijn. En dat is uh, zoals gebruikelijk nergens aanwezig natuurlijk. zal je sponsor moeten vinden. Maar ja, we hebben geen rijke bollenboeren zoals in de bollenstreek in Zandvoort. En... Uh... Dat gaat dus niet door. Uh, vraag maar Henny uh, Rukkert, uh, mijn collega van uh, de vrijdag. Die uh, daar hebben we al die eerste keer hebben we daarover gehad. Het zandvoort dat we in ieder geval terug naar die tweede klasse. En dat moeten ze denk ik doen. Uh, dat zou het beste zijn vier kampioenschap of in ieder geval een, een periode kampioenschap. Dan mogen ze na de competitie gaan spelen dit is het vorig jaar. Dat nou, is de pech gehad dat dus ze buitenvelden tegenkwamen. Die werd uiteindelijk uitgeslagen op in de finale. En buitenvelder staat nu bovenaan in de competitie.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 Ja, luisteraars, het wordt tijd. En kijkers moet ik niet vergeten, want dankzij het feit dat Naomi hier is... Uh, hebben we veel kijkers vandaag. Ja, ja, ja, ja. Goed, luisteraars, we hebben ons eigen Sinterklaasjournaal. En we hebben ons eigentje, eigen Diewertje blok En we hebben het speciale Sinterklaasweerbericht voor vannacht. Want hij moet natuurlijk vannacht over al die daken heen. Ik zou zeggen, Naomi, haal ons niet langer in spanning. Ja, nou, ik heb drie grote nieuwtjes voor Sinterklaas. Sinterklaas was gisterochtend in nood, kreeg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 58-jarige Blok presenteert het Sinterklaas ja. nu al vanaf het begin. Nou, we hebben onze, de opvolgste staat al klaar, toch, Rob? Ja, Naomi. Onze ene ja. nou, Naomi. Ja, nee. Goed. Eh, wat voor weer heeft Sinterklaas vanavond? Want, het, want die moeten de daken weer op en die moeten de schoorstenen weer in. Wat voor weer kan hij verwachten? Ja, ik heb echt speciaal nieuws voor Sinterklaas. Dus ik hoop dat hij luistert. Sint en de Pieten moeten vanavond echt goed oppassen voor de harde wind. Er staat volgens het weerbureau, weer online...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 de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet. Nee Joop, ben je geen Sinterklaas? Joop, ben je geen Sinterklaas? Niet meer. Niet meer, nee, oké. Hé, welkom terug Joop, in de uitzending. Hoe gaat het met de heren van Espressofoort? Ja, het had eigenlijk al drie deel moeten staan, maar dat is niet gebeurd. We hebben een sputter van een schot, echt waar, zo ontzettend hard, van Patrick Kopen. Een meter tof, uh, 6, 7 bij het 16 meter gebied. En uh, die spatten op de lak uit uiteen. En dat is eigenlijk uh, een klein kansje nog geweest. Maar dat, dat, uh, het is eigenlijk vroeger vaardig. Wat op dit moment, meer, uh, ook nu op dit moment, uh, op de helft van Zandvoort speelt. Ik, ik zei het al in het begin van de, van de wedstrijd.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 Oké, okay, uh, Dylan, uh, Dylan Kreugen, die lag op de grond, die wordt hier opgelapt. Ja, nou, dat valt wel mee, dus uh, de verzorger, de, uh, uh, uh, die uh, komt eigenlijk voor niks helemaal naar de achterlijn. Van de en, uh, het spel ja, dat zal nu doorgaan met, waarschijnlijk met een uh, schijfersbal, neem ik aan. Uh, dat uh, zou dan moeten... Oh nee, de bal is over de zijlijn gespeeld, dus... Dan wordt het ingegooid door Zandvoort en het zal heus wel richting uh, Vluggevaardig zijn. In ieder geval naar Zandvoort en dan krijgt die bal nu uh, een, een trap van Misha uh, uh, Ormeno en de keeper kan hem oppakken. Nou, uh, uh, Vluggevaardig zit achter de spiegel en dat, dat moeten ze niet doen, want dan is Zandvoort natuurlijk als schip erbij. Omdat die aanval storen van uh, Vluggevaardig. Zandvoort nu, uh, Koenbergielsen, probeert een man te verseren, dat doet hij. Maar die bal, die over de zijlijn. Het stand is nog steeds 1-0. We, uh, we spelen nu in de 25e minuut. Even naar Jan toe. En het stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, tot zover ook het uh, eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Maar niet getreurd, zometeen naar het nieuwse weer van drie uur... zijn we er nog twee uur lang met een feest. Jawel, feest op de Zandvoorts radio. En als laatste plaats voor het nieuwse weer van drie uur... Draaien we Handsome Poets en Sky on Fire. DFM wenst jullie allemaal fijne dag.